9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Door een ongeluk met meerdere auto's bij Hoofddorp... staan er lange files op de A4 en de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. De ANWB adviseert automobilisten dan ook via Utrecht naar de hoofdstad te rijden. Meer details zometeen bij de ANWB Verkeersinformatie. Kort geding over het elektronisch patiëntendossier is van de baan. De vereniging van praktijkhoudende huisartsen had de zaak aangespannen tegen de zorgverzekeraars. Omdat deelname aan het EPD in nieuwe contracten verplicht werd gesteld. De zorgverzekeraars zijn nu tegemoet gekomen aan de eisen van de vereniging. De verplichting is ingetrokken. De VP Huisartsen zegt dat in het systeem de patiëntgegevens niet genoeg beschermd zijn. Bovendien zou het EPD een schending van het beroepsgeheim zijn. De Belangenvereniging had ook een kort geding aangespannen tegen de bedenkers van het EPD. Ook dat is ingetrokken. Staatssecretaris Wekers van Financiën spreekt tegen dat er in de contacten die hij had met de Roermondse ex-wethouder van Rij... dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen. Van Rij heeft een bijdrage geleverd aan de regionale campagne van de VVD. Maar dat was geen rechtstreekse vriendendienst en er stonden geen gunsten tegenover, zegt Wekers. De van corruptie-verdachte Van Rij plaatste tijdens de campagne... een foto van Wekers op een reclamezuil langs de A73... met daarbij de tekst Stem Limburgs. Aanvankelijk zou Wekers niet hebben geweten wie dit had betaald. Vorige maand gaf hij toe dat Van hem met het idee had benaderd... en dat hij daar zelf toestemming voor had gegeven. De oppositie vraagt zich af of Van Rij volledig belangeloos heeft gehandeld. Wekers besloot tegen meerdere adviezen in om de Belastingdienst Noord- en Midden-Limburg... niet naar Venlo te verhuizen, maar in Roermond te houden. Het woord van het jaar is Project X-feest. In een online verkiezing van Woordenboek van Dalen... eindigde het woord vlak voor Bangalijst en inbrekersrisico. Project X-feest werd bekend na een uit de hand gelopen verjaardagsfeest... in Haren in Groningen. Een meisje had een openbare uitnodiging voor haar verjaardag op Facebook gezet... waarna duizenden mensen naar het dorp kwamen. Dat liep uit op rellen. Volgens Van Dalen betekent Project X Feest een feest waarvoor via sociale media gasten worden uitgenodigd... die in zulke grote getalen komen dat het feest enorm uit de hand loopt. Het woord is ontleend aan een filmtitel. Dan het weer nog. Vanochtend bewolkt plaatselijk een bui. In de middag droger en wat zon. Het wordt vandaag een graad of zes. Morgen blijft het overwegend droog en is de kans op zon wat groter. Wel wordt het met een oostenwind iets kouder. ANRW verkeersinformatie Regen en ongelukken zorgen voor een drukke ochtendspits. Er staat nog bijna 300 kilometer file. De langste file staan rond Amsterdam. Maar ook elders zijn de dagelijkse files nog lang niet weg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... daar zit het grootste probleem in deze ochtendspits. Tussen Rijn Rijndijk en Hoofddorp 20 kilometer file. Er is daar nu technisch onderzoek. Na een ernstig ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht... over de A12 en de A2... Door de problemen op de A4 loopt het ook vast op de A44... vanuit Den Haag tussen Oekstgeest en knooppunt Burgerveen. 14 kilometer maar liefst. de A6 die stad richting Muiden. Bij Almere stad 6 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer vrij. Ook op de A8 loopt het nog vast vanuit Zaandijk naar Amsterdam... voor het Koenplein 9 kilometer na een aanrijding op de A10 West. Maar alle rijstroken zijn daar weer open. De A28 van Hogeveen naar Zwolle is helemaal dicht... tussen de afrit Ommen en zwolle Noords na een ongeluk. Vier vanaf de afrit Nieuw-Leuzen 5 kilometer. Omrijden kan het beste via Heerenveen en Emmeloord... over de A7, A6 en de N50. We zitten al in de 70 zeventigste minuut. Tjongejonge, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel. Dat kan zelfs nu duur komen te staan. Niet de hoogste prijs betalen voor kleur...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 Een heel goede morgen. Meer dan een week lag een verongelukte parachutist in een weiland... zonder dat iemand dat wist. We praten zo met het paracentrum van waar het slachtoffer vertrok. In de Verenigde Staten hebben de beurzen positief gereageerd... op de toenadering tussen de Democraten en de Republikeinen... over de zogenoemde fiscal cliff. Daar praten we zo over verder. En uh, er zijn vragen over de relatie tussen staatssecretaris Wekers van Financiën en de oud-wethouder van Roermond die verdacht wordt van corruptie. Ja, staatssecretaris Wekers van Financiën is in opspraak geraakt... door een gift die hij kreeg van de Roermondse oudwethouder Jos van Rij. Die had tijdens de verkiezingscampagne een billboard langs de A73 gezet... met de beeldenis van Wekers erop en de tekst Stem Limburgs. Van Rij vroeg in ruil daarvoor belastingadvies. De oppositie wil dat de staatssecretaris zo snel mogelijk... uitleg komt geven in de Tweede Kamer, zegt SP-Kamerlid Farshad Bashir. Uh, we willen weten van, uh, wat nou, hoe die contacten zijn precies gegaan... Uh, op het moment uh, dat uh, Van Rij uh, belastingadvies heeft ingewonnen. Uh, want het was niet zomaar belastingadvies. Het was ook nog eens belastingadvies bedoeld om de belasting te ontwijken. En dan willen we weten van, uh, of dit een normale gang van zaken is. Uh, stel dat dan iemand anders hetzelfde zou doen worden we dan ook op dezelfde manier behandeld... krijgen we dan ook een, een gesprek met de ambtenaar... die ons uitgaat zou kunnen gaan leggen van hoe wat de mogelijkheden zijn. Van Rij was Eerste Kamerlid, en wethouder in Roermond... maar moest opstappen omdat hij werd beschuldigd van corruptie... en van het doorspelen van vertrouwelijke informatie... over een burgemeestersvacature. Weker zegt inderdaad een verzoek van Van Rij te hebben gehad... over belastingadvies, maar dat hij dat heeft doorgespeeld aan een ambtenaar. U moet eens dus weten hoeveel brieven ik dagelijks krijg, hoeveel verzoeken ik krijg. En er is één lid van het managementteam van de Belastingdienst die uh, uh, dit soort kwesties uh, bespreekt. Uh, dan wel uh, bepaalde zaken uitzet weer bij andere collega's. Ik bemoei me nooit met persoonlijke uh, fiscale kwesties van mensen. En daarnaast zou de staatssecretaris hebben geregeld dat een regionaal belastingkantoor in Roermond kon blijven staan, terwijl zijn ambtenaren hem hadden geadviseerd om het naar Venlo te verhuizen. Volgens Wekers heeft die beslissing niks met Van Rij te maken. Iedereen is mij even lief, elke stad in Nederland is mij even lief. Ik heb te zorgen voor een goede en efficiënte belastingdienst. Daar zal ik knopen over moeten ja. doorhakken. En als het gaat over de exacte locaties waar straks Rijkskantoren liggen... dat uh, ligt primair in handen bij uh, de minister van Wonen en Rijksdienst. Staatssecretaris Wekers zegt dus niks verkeerd te hebben gedaan. Er zijn dus vragen gesteld door de oppositie in de Tweede Kamer... en mogelijk dat die vanmiddag bij het vragenuurtje al worden beantwoord. Het is acht minuten over negen. In de Verenigde Staten zijn de beurzen gisteravond hoger gesloten na een toenadering tussen de Democraten en de Republikeinen over de zogenoemde fiscal cliff. Voor het einde van het jaar moeten ze overeenstemming bereiken over een pakket maatregelen om de overheidsschuld te verkleinen. Economie-redacteur uh, Merel Stikker-Lorem. Ja, Merel, profiteren de Europese beurzen er ook van? Nou, je ziet daar een veel minder sterke reactie. In Amerika gingen de beurzen ruim een procent omhoog. In Europa kleine plusjes. De AX 0,2 procent erbij. Cacarant, de DAX. In Frankrijk en Duitsland uh, een, bijna een half procent in de plus. Dus dat valt eigenlijk... Wel mee. Maar wel plus, dat is ja. natuurlijk altijd fijn om in deze tijd van het jaar te horen. Um, kun je nog even uitleggen wat die fiscal cliff eigenlijk is? Ja, dat is, letterlijk is de fiscal cliff een begrotingsravijn, waar de Verenigde Staten in dreigen te vallen als uh, belastingverlagingen die een paar jaar geleden zijn afgesproken... Um, ja, als die um, uh, doorgezet zouden worden. Nu is het zo dat er een deadline is, uh, 1 januari. En uh, voor die tijd moeten de Republikeinen en Democraten... overeenstemming hebben bereikt over hoe het nu verder moet met dat pakket... Uh, als ze dat niet doen, als ze dus geen overeenstemming hebben bereikt... dan treedt er automatisch een pakket in werking... met belastingverhogingen, uh, uh, bezuinigingen... om die overheidsschuld binnen de perken te houden. En uh, ja, dat brengt grotere gevaren met zich mee. Want dan zouden de Verenigde Staten in een recessie dreigen te raken. Uh, de, Staten, de, de Democraten en de Republikeinen staan lijnrecht tegenover elkaar. De Democraten willen... Um, dat de rijken in Amerika meer belasting betalen en ook zo natuurlijk de overheidsfinanciën uh, beter op orde te brengen. En de republikeinen willen juist een einde aan, of tenminste een einde, een bezuinigingen op de sociale zekerheid, um, geen ziektekosten, het duurziektekostenstelsel. Daar willen zij op bezuinigen en daar proberen ze dus nu uit te komen. Ja, nu zijn de partijen dus dichter bij elkaar gekomen. In welk opzicht is dat dan gebeurd? Ja, ze hebben allebei stapjes gezet. Dit weekend hebben de, de uh, republikeinen gezegd van, nou. Um, um, wij zijn het er misschien dan wel mee eens... dat miljonairs, mensen die een inkomen van meer dan een miljoen dollar hebben... wat meer belasting gaan betalen. En um, uh, Obama die heeft, uh, eigenlijk als, had eigenlijk als stelregel van... nou ja, uh, mensen boven de, met een inkomen boven de 250.000 dollar... die moeten meer belasting betalen. Hij heeft nu ook een stapje in de richting van de republikeinen gezegd. Hij zegt nu van, nou ja, mensen met een inkomen van boven de 4 ton... Als zij meer belasting betalen, dan vind ik het ook wel goed. Dus het komt langzamer dicht, langzamerhand dichter bij elkaar, maar ze zijn er nog niet uit. Nee, komen ze er wel uit voor 1 januari, denk je? Nou, dat is dus wel de bedoeling. En de belangen zijn groot, want ze weten allebei, beide partijen dat de Verenigde Staten dus in een recessie kunnen raken... als ze er niet uitkomen. En ja, deze week is de druk extra hoog. Want er komt natuurlijk kerstvakantie aan. Het is een hele simpele, basale reden eigenlijk... Eh, waardoor nu eh, de onderhandelingen flink worden opgevoerd. De druk wordt flink opgevoerd. En nou ja, wie weet. We gaan het horen waarschijnlijk nog wel deze week, wie weet. Dankjewel, Merel Stickeloren. Vanuit Enschede begint vanavond de hulpactie 3FM Serious Request. De opbrengst is dit jaar bestemd voor terugdringen van babysterfte. En dat is niet alleen iets voor de allerarmste landen. Ook in Europa kunnen met betere voorzieningen duizenden kinderen worden gered. Servië laat zien wat je met zo'n actie kunt bereiken. Want daar is net een succesvolle campagne gehouden... om het tekort aan couveuses op te lossen. Met een mondkapje voor mag ik even de zaal op? Ligt vol met vroeggeboren babytjes. en zien er comfortabel uit. Ze hebben allemaal gloednieuwe couveuses. Dat is het resultaat van de strijd voor de baby's. Een humanitaire actie die een enorm succes is geweest. Overal staan nieuwe couveuses, nieuwe apparatuur staat te de bliepen. We actie biedt de baby. Mijn zuster Tsetse Dilber legt heel tevreden uit dat het allemaal. Veel beter materieel is wat ze nu hebben. drie incubatoren, die za bebe. Die serene rust in het ziekenhuis is het gevolg van een allesbehalve rustige campagne die Servië het afgelopen jaar in zijn greep hield. De strijd voor de baby's was een soort nationale mobilisatie om de piepjonge helden te helpen in een strijd om te overleven. En dat is toegaan. Zoveelste zoveelste campagnemoment in de strijd voor de baby's is een taartenveiling in België. Chefs uit bekende restaurants bieden hun toetjes te koop aan. En het wordt flink bezocht. Een kok is heel tevreden met de opkomst. Het is een fenomenale actie, zegt hij. Het lijkt wel of het hele land hiermee bezig is. En hij vindt het prachtig om te zien dat Servië vandaag de dag zo kan samenwerken... om de baby's van nu een betere start in hun leven te geven. Mijn vrouw heeft net een overheerlijk uitzien keekje gekocht. Ja, dit is een makkelijke manier, vindt ze, om het gevecht voor de baby's te voeren. ik wat, En wat het vooral leuk maakt, zegt ze, is ik heb het gevoel dat ik ook mee kan doen op deze manier. Het gaat ook om mensen als ik die gewoon met tientjes werk bij kunnen dragen aan een beter klimaat in die ziekenhuizen. Iver wat me priority obične ljude en in die algehele mobilisatie schuilt het blijvende succes van de strijd voor de baby's. Servië heeft genoeg miljonairs en grote bedrijven om dit couveuse tekort in één klap uit de wereld te helpen. Maar Ilar Gashi van de organisatie schat dat op een bevolking van zeven miljoen mensen... ongeveer één miljoen op de een of andere manier aan de campagne hebben bijgedragen. Een dinner dat we get from an ordinary citizen of Serbia is voor uh, ons in een way more valuable than a dinner that we get from, say, business. En dat, zegt hij, is voor ons in zekere zin een stuk waardevoller... dan die paar grote klappers die we hebben gemaakt. Dit is een basis van mensen die zich betrokken hebben getoond... en waar we verder op kunnen bouwen voor volgende campagnes. Want er is nog genoeg te doen om de babysterfte in Servië terug te dringen. Bevalkamers zouden een stuk beter kunnen bijvoorbeeld. Daar wordt nu aan gewerkt. De strijd gaat door... En in Nederland begint die strijd dus vanmiddag. Serious request tegen babysterfte. Die draait dan nog de hele week. U hoort een reportage vanuit Servië van correspondent Joost van Egmond. Het blijft nog een groot raadsel hoe een parachutist... negen dagen dood in een weiland bij Apeldoorn heeft kunnen liggen. Zometeen een gesprek met het paracentrum Teuge. Maar eerst even naar de problemen op de weg. Wijnandswaan. Het is vooral op de A4-chaos, geloof ik. Hè? Ja, want daar gebeurde aan het begin van de spits een ongeluk. Er reed een auto in het weiland in. Een andere auto belandde op de vangrail. Nou, het uh, technisch onderzoek na dat ongeluk is nog volop gaande. Tussen Hoogmade en Hoofddorp richting Amsterdam 16 kilometer file, Twee rijstroken dicht. Omrijden is het devies vanaf Den Haag via Utrecht over de A12 en de A2. Het andere probleem dat zit nog op de A28, van Hogeveen naar Zwolle. Voor Zwolle-Noord, 8 kilometer Vieden. De weg was daar even helemaal dicht na een ongeluk. Maar nu is er weer één rijstrook vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is kwart over negen. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zien niks in het plan om Nederland in te delen in allemaal grote gemeenten. Het liefst wil het kabinet gemeente van 100.000 inwoners. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zal bij de behandeling van zijn begroting veel kritiek krijgen op de gemeentelijke herindelingen. Vanuit Den Haag voor politiek verslaggever Marge Boer. Grote gemeente heeft ons land nodig. Dat vindt in ieder geval het kabinet. Als burger kloppen wij steeds vaker bij onze gemeente aan. En dan moet de gemeente ook kwaliteit leveren. En dat is makkelijker als de gemeenten groter zijn, vindt PvdA Tweede Kamerlid Pierre Heijnen. Jeugdzorg, het weer aan het werk helpen van mensen. De maatschappelijke ondersteuning voor zieke, zwakke, gehandicapte ouderen. Dat vergt een bestuur wat in staat is om die taken goed uit te voeren. Dus ik denk dat het verstandig is om te gaan werken aan grotere gemeenten. Eh, maar dat moeten die gemeenten in de eerste plaats zelf doen, onder regie van de provincie. En ik beschouw eh, het uitgangspunt van de regering zo dat ze dat willen stimuleren, maar zeker niet opleggen. Volgens het CDA en de SP is er geen sprake van een stimulans. Maar worden gemeenten van bovenaf gedwongen om te fuseren tot een grote gemeente... Ronald van Raak van de SP. Ik vind het een beetje uh, tekentafeldictatuur dat er in het ministerie wordt gezegd... gemeenten van 100.000 inwoners, 95% van alle gemeentes moeten maar opgedoekt worden. Terwijl ik vind dat die lokale democratie die is niet van de bestuurders is, maar die is van de burgers... Dus dat kun je niet zomaar opheffen zonder die mensen dat te vragen. Madeleine van Torenburg van het CDA vindt het onzin... dat grote gemeenten goedkoper en ook efficiënter werken... dan kleinere gemeenten. Gemeenten zien zelf echt wel wanneer ze het niet aankunnen... dat ze met een andere partner samen willen gaan. Dat de burgers dat graag willen. Maar dat ze van bovenaf regeren. Dat je zegt, wij gaan allemaal taken verschuiven... met een enorme bezuinigingsopdracht. En by the way, we doen dat alleen maar naar de 100.000-plus gemeenten. En uh, vervolgens moet iedereen zich daarnaar schikken omdat het rijk het wil, terwijl de mensen zelf altijd aan zet zijn geweest bij herindelingen. Volgens de SP roeit minister Plasterk tegen de stroom in. Niemand zit te wachten op megagemeenten. Dat grootschaligheidsdenken in het onderwijs, bij de woningcorporaties, in de zorg, zie je dat dat nu langzaam verandert. Daar zie je dat de ervaringen leren dat grootschaligheid lang niet altijd goed is. Maar juist kleinschaligheid, de menselijke maat, persoonlijk contact. En ja, terwijl in de ene kant van de publieke sector, de semi-publieke sector... afstand wordt genomen van dat grootschaligheidsdenken... gaan ze op binnenlandse zaken uh, daar nog eens even lekker mee door. Ik vind het achterhaald beleid en daarom is het heel belangrijk... dat de minister uh, uitspreekt dat dit in ieder geval niet gebeurt... tegen de wens van de bestuurders, maar vooral ook tegen de wens van de bevolking. Om de plannen voor de herindeling te laten slagen... is minister Plasterk afhankelijk van andere partijen... die hem ook in de Eerste Kamer steunen. Want daar heeft het kabinet geen meerderheid op de SP en het CDA, hoeft Plasterk in ieder geval niet te rekenen. Wat het CDA betreft heeft hij in de Tweede Kamer 0,0 steun. De Eerste Kamer gaat natuurlijk over zijn eigen keuzes... maar daar hoor ik ook stevige kritiek van uit. Dus, uh, en belangrijker, de mensen willen het zelf niet... dus laat deze minister zich bezighouden met de zaken die echt belangrijk zijn. Plasterk moet dus kijken naar de PVV of naar GroenLinks en D66. Maar als het dan D66 en Gerard Schouw ligt... hoeven de gemeenten ook niet zo supergroot te worden... Schouw wil gewoon dat de gemeenten financieel en bestuurlijk daadkrachtig zijn. Ook de steun van D66 is niet vanzelfsprekend. De minister zal heel goed moeten luisteren naar wat D66 vindt. En hij zal zijn plannen ook moeten bijstellen, vind ik. Ik vind het criterium van die 100.000 slecht, dus dat zal van tafel moeten. En als dat criterium van 100.000 wat genuanceerd wordt... Van het komt niet zo precies, het kan ook 80.000 zijn, 90.000... zegt u, daar kan ik mee leven? Nou, Ik vind niet dat een uh, inwonertal als criterium kan dienen. Waar het om gaat is de financiële kracht, de democratische kracht... en de bestuurskracht van een gemeente. Dat moeten de toetsstenen zijn en niet het inwonertal. Vandaag en morgen debatteert de Tweede Kamer met minister Plasterk... over de begroting Binnenlandse Zaken. En wil de minister de geschiedenisboeken ingaan... als degene die Nederland een ander gezicht heeft gegeven... dan moet hij volgend jaar nog flink aan de bak. Zijn Margreet Boer en we blijven in de politiek Den Haag. Want alle pijnlijke wonden worden weer opengetrokken... bij Emiel Roemer en de SP. Documentairemaker Koen Verbraak legde afgelopen zomer... de desastreus verlopen verkiezingscampagne van de SP genadeloos vast. Hij kon ongehinderd alles filmen. Van de hoogste pieken tot de slechtste peilingen ja kom op 23 weet je wat sterven net over ja nu ze VVD 31 zetels nu gaan naar 41 zetels SP blijft op 15 geen enkele winst oh dat is een grote verrassing D66 12 twee zetels winst GroenLinks. links uh, kan je van Linden na het zien van de documentaire van Koen Verbraak wat heeft u nou gezien ik heb vooral uh, de, de mens gezien, de mens Roemer... Uh, en de manier waarop je omgaat met een verliezende campagne. Dus ik, uh, ja, ik, ik leef eigenlijk ontzettend mee met de leidensweg van Emil Roemer. Want dat is denk ik wel hoe je deze documentaire kunt samenvatten. We gaan het eigenlijk vast een kwartier lang hebben over de kosten van de zorg. Maar ik wil er één ding uithalen waar heel veel mensen zich verschrikkelijk veel zorgen over maken. Fors verhogen van het eigen risico. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico... U wil lichtgeld? geld. staat gewoon in het verkiezingsprogramma. Nee, in het Koenigsprogramma. Nee. staat er gewoon in. Linker de Zoete van Nieuwsuur. Ja, het is altijd natuurlijk fascinerend om te zien ja, hoe die dingen dan. Uh, bijvoorbeeld hoe verkiezingsdebatten worden voorbereid. Of, of niet worden voorbereid. Pas op het laatste. Dat laatste was hier het geval. Hè? Ja, dat verbaasde mij wel. Dat bijvoorbeeld het befaamde RTL-debat. waar het dan ging over die, uh, die, die, die, de zorg-eigen uh, bijdrage die omhoog ging dat dat eigenlijk zo'n middags van, ja, nou ja dan, uh, ja, dan weet je wat, dan vraag ik daar wel naar. Terwijl ik denk, oh, dat is weken van tevoren voorbereid, uh, strategisch uitgestippeld. Ja, en dat is dan altijd wel weer een beetje ontluisterend. De documentaire schetst toch wel een enigszins uh, schrijnende manier van campagne voeren. De, de, de voorbereiding is niet optimaal, de debatten worden niet echt professioneel voorbereid. Tenminste, dat is de indruk die deze documentaire achterlaat. En ja, dat is natuurlijk, als je daar tegenover zet... de professionele manier hoe de Partij van de Arbeid dat heeft gegaan, gedaan... die alle details van tevoren wisten... de indruk wordt met deze documentaire gewekt... dat de SP er een beetje laconiek mee omging. En dat is natuurlijk in een, ja, in een mediacratie... en ook in een periode van drie weken... waar de media alles domineren, is dat keihard afgestraft. Straks gaan heel veel mensen die documentaire zien. Wat voor, voor beeld krijgen mensen nu straks van Emiel Roemer? Want het is niet meer de fantastische politicus met prima peilingen... maar we zien een heel andere kant van Emu uh, Dit is wel een heel eerlijk verhaal. Zo is het gegaan en dit overkomt je als politicus. Ik, denk dat het... Kijk, ik ben als politicus altijd een open boek geweest. Ik bedoel, eerlijk oprecht, als je een vraag krijgt, dan geef ik gewoon eerlijk antwoord. Maar bent u niet veel te eerlijk? Nou, volgens mij hebben heel veel mensen uh, er juist behoefte aan... dat politici er gewoon niet omheen draaien en gewoon eerlijk antwoord geven. jaar technisch is dat... Uh door velen gezegd, dat uh, moet je eigenlijk niet doen. Maar mensen... Waarom doet u het dan wel? Omdat ik gewoon uh, eerlijk en oprecht antwoord geef op vragen. Dus de volgende keer gaat u dat weer doen? Ik denk dat al mijn uh, tipgevers zullen zeggen... en nu alleen maar zeggen dat je de beste van de hele wereld bent. En ik zal toch weer gewoon zeggen wie ik ben en hoe ik doe... en, uh, en wat ik ervan vind. Ik denk vroeger of later mensen dat wel gaan waarderen. Het zou gek zijn als je een paar weken geleden zo hoog stond... en op de verkiezingsavond 15 of ongeveer overhoudt, dan mag je ook teleurgesteld zijn. En dat duurt ongeveer vijf minuten. Onze campagne voor de volgende verkiezingen... die beginnen namelijk gewoon weer vandaag. Ja, ja, ja. Emiel Romer was dat in een documentaire van Koen Verbraak. U hoorde een bijdrage van Hans Andringa. Het is zeven minuten voor half tien... De politie vertelde het vanmorgen al. De parachutist die in een weiland bij vliegveld Teuge werd gevonden... lag er al sinds 8 december. Hij maakte die dag een sprong met mensen van het Nationaal Paracentrum. En uh, Henny Wiggers is daar staflid. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Kende u de omgekomen man? Hey, jazeker. Wat kunt, uh, wat kunt u over hem vertellen? Uh, nou, ik was de instructeur die hem de laatste... Uh, zeg maar ...procedure check-up uh, heeft gedaan. Als een uh, springer uh, niet uh, uh, een brevet heeft om onder eigen verantwoording te springen... Mm -hmm. ...dan moet hij elke drie maanden een uh, procedure check hebben. Die heb ik vrij recent nog bij hem gedaan... ...om te controleren of alle procedures bij hem uh, voldoende paraat zijn... ...om veilig omhoog te gaan. En dat was, uh, dat was goed. Dus uh, op die manier uh, ja, kende ik hem eigenlijk. Zijn papieren klopten. Was hij een ervaren springer? Uh, nou, hij was eigenlijk uh, zist af... Hij uh, had ergens tussen de 50 en de 100 sprongen. Dus een, een, een beginnend uh, recreatief uh, parachutist, zeg maar. En uh, um, wat heeft u... Wat u zegt, u de laatste controle. U was er zaterdag niet bij, of die, die 8 december was u er niet bij, geloof ik? Nee, 8 december kwam ik net terug van de wereldkampioenschap in uh, Dubai. Dus ik was die dag niet aanwezig. Nee. Maar heeft u maar, enig idee hoe het ongeluk gebeurd kan zijn? Uh, ja, dat is natuurlijk nu in onderzoek. Maar het is inmiddels bekend dat uh, hij zonder enige uh, parachute uit... Uh, zeg maar naar beneden is uh, gekomen. Uh, zowel zijn hoofdparachute als een reserveparachute zijn niet geactiveerd. Op de reserveparachute zit de automatische opener op, die uh, op een bepaalde hoogte uh, zou moeten activeren. Ook dat is niet gebeurd. Dus uh, er is nu een onderzoek van uh, ja, waarom zijn de parachutes niet geactiveerd en waarom heeft de automatische opening gewerkt. Want die reserveparachute zou sowieso opengegaan moeten zijn? Inderdaad, ja. Dus uh, er is nu een onderzoek van uh, of de automatische opener of niet aan heeft gestaan. Of, uh, of hij heeft hem bewust niet aangezet. Uh, of er is een, een manfunctie op dat uh, apparaat geweest. Dat, dat moet onderzoek allemaal nog uitwijzen. Okay. Hoe, hoe gaat normaal gesproken zo'n zo sprong in zijn werk? Moet je lid zijn van de vereniging of kun je gewoon bij u aanmelden? Ja, je hoeft geen lid te zijn. Uh, de meeste springers op Teuge zijn wel lid, maar het hoeft niet. Uh, je komt aan, uh, je meldt je aan uh, wat wij noemen het manifest. En je geeft aan dat je graag een sprong wil maken hetzij individueel of met een groepje. En je wordt ingedeeld in een vliegtuig. En op het moment dat jouw vliegtuig daar is, dan stap je met het hele groepje in. Ja. In een vliegtuig gaan afhankelijk van hoeveel brandstof er aan boord is... Zeg maar tussen de 16 en de 18 personen in. Uh -huh. Een vliegtuig gaat naar hoogte, uh, soms verschillende hoogtes. Uh, in dit geval was het dus op één hoogte, vier kilometer hoogte. Waar dus het hele gezelschap en, naar buiten is gesprongen. En ja, en over het algemeen is het zo dat, uh, dat de grotere groepjes als eerste het vliegtuig verlaten... En uh, daarna kleinere groepjes en uh, uiteindelijk individuele springers. Dus hij heeft uh, vermoedelijk als een van de laatste het vliegtuig verlaten. En, uh, en had hij een blij... eigen parachute? Hij had een eigen parachute. Hij heeft een half jaar geleden een eigen parachute uh, gekocht. En uh, daar sprong hij dus ook mee. Uh, is het nou bijvoorbeeld, is het gebruikelijk dat niemand in de gaten heeft dat dan iemand verkeerd terecht komt? Nou, er staat altijd iemand van ons buiten aan de radio om contact te houden met het vliegtuig. Om te zorgen dat uh, op het moment dat er gedropt wordt, dat er niemand onder zit, geen vliegtuig onder zit. Of zwijfvliegers in de buurt, we hebben een goede relatie met de zwijfvliegers. Ja. Dus uh, daar wordt alle parachutes in de gaten gehouden. Uh, je hebt natuurlijk de sociale controle. Als je na de landing loopt naar het busje toe, stap je in de bus en uh, word je weer teruggebracht naar de hangar. Mm -hmm. Als je in een groepje springt, heb je natuurlijk altijd van, hé, hey, uh, we zijn allemaal uh, compleet. Uh, de bus telt ook altijd het aantal springers wat, uh, wat terug moet komen, wat er in het vliegtuig heeft gezeten. Ja. Maar in dit geval blijkt nu dat hij helemaal geen parachute open heeft gehad. Dus uh, was dat vanaf de grond ook niet te zien. En niemand heeft gedacht, Goh, we missen er eentje. Ja. Nee, inderdaad uh, blijkt nu achteraf dat, uh, dat deze individuele springer uh, uh, ja, niet, niet opgemerkt is. Ook omdat het niet, uh, niet te zien was vanaf, uh, vanaf vliegtuig, zeg ja. maar. Uh, hij, in vrij val val je recht naar beneden. Dus uh, hij is ongeveer een anderhalf kilometer buiten het vliegveld uh, neergekomen. Ja. En, en is gewoon niet opgevallen. En dan, uh, dan was is, het die dag de... ook... Uh, ja? En dan was het die dag besneeuwd. Het was een mooie witte ondergrond. Uh, al een beetje dooi in. Dat betekent dat uh, naast de sneeuw allemaal de ondergrond zwart is. Dus de wegen zijn zwart enzovoort. Hij had donkere kleding aan, dus het was op de grond een klein zwart stipje. Er is de rest van de dag ook gesprongen. En het is ook niemand opgevallen nee. dat daar een klein zwart zeepje in, in het weiland lag. Is, is, is, het, is, het, is, het een, is het een idee om, om voortaan toch weer mensen zich te laten afmelden bij het Paracentrum als ze gesprongen hebben? Nou, dat zal zeker uh, natuurlijk weer opnieuw uh, ter discussie uh, komen. Uh, dit, dit is een onderwerp wat al vaker uh, gespeeld is, natuurlijk niet alleen bij ons, maar in de hele wereld. Hoe effectief kun je een meldsysteem uh, opzetten dat het ook daadwerkelijk uh, werkt? Uh, het systeem op, uh, op Teugen en, en ook in de rest van Nederland. En bij de meeste andere uh, paracyscentra in de wereld is het zo dat, uh, dat er iemand buiten staat om te kijken. Dat alle fietsen in de gaten gehouden worden. Dat uh, de mensen in de bus uh, uh, geteld worden. Uh, bij evenementen hebben we vaak wel een, een meldplicht. Omdat je dan veel springers van buitenaf hebt. En uh, die misschien de weg van niet kennen of wat dan ook. Mm -hmm. uh, maar voor een reguliere uh, dag. ...is het systeem dat, dat alles in de gaten gehouden wordt en dat dat uh, toereikend is voor, uh, voor de situatie. Goed. Uiteraard komt deze discussie weer opnieuw uh, ter tafel en zullen zeker met onze staf... ...en niet alleen met onze staf, maar ook met de rest van Nederland, met andere uh, participatiescentra... ...opnieuw de discussie aangaan van, uh, ja, heeft het zin om, om een meldplicht in te stellen? Uh, en ja, dan zullen alle... Uh, aspecten zullen we ja. daar weer opnieuw weer meegenomen moeten worden. Duidelijk. Henry Wiggers, dank u wel, van het uh, Nationaal Paracentrum. Tot zover dit NOS Radio 1 Journaal. Zo'n meteen Goedemorgen Nederland met Sven Kokkelman. Goedemorgen. Dag, zeg. Ik, goedemorgen. We moeten weer een ambassadeur sturen naar Suriname, vindt althans de SP... bij monden van uh, Harry van Bommel. Vanavond staat in de Kamer de begroting van Buitenlandse Zaken op de agenda... en de SP vindt dat we de banden met Suriname moeten gaan herstellen. En de VVD vindt dat voetbalcommentatoren van Studiosport... <coughs> het goede voorbeeld moeten geven als het gaat om... Agenda op het veld. Nou oh. staan die volgens mij doorgaans niet op het veld, nee. <coughs> maar aan chef voetbal van de NOS Arno van Meulen straks de vraag hoe we dat dan in hemelsnaam moeten gaan doen. Oké. Okay. In Goedemorgen Nederland. Zometeen naar het nieuws van half tien. Hier is Doral Megens. Radio 1 Het NOS Journaal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 Van Rij heeft een bijdrage geleverd aan de regionale verkiezingscampagne van de VVD in september. Maar dat was geen rechtstreekse vriendendienst en er stonden geen gunsten tegenover, zegt Wekers. De oppositie in de Kamer eist opheldering van hem. De ruzie in de partij van de Franse oud-president Sarkozy, de UMP, die ruzie is bijgelegd. De splitsing tussen de bestaande partij en de nieuwe partij, verenigd UMP, is teruggedraaid. Dat is de uitkomst na overleg tussen de rivalen voor het leiderschap Copé en Fillon. Volgend jaar zijn er opnieuw partijleidersverkiezingen. En het woord van het jaar is Project X Feest. Project X Feest werd bekend na een uit de hand gelopen verjaardagsfeest in Haren in Groningen. In een online verkiezing van woordenboek van Dalen eindigde het woord vlak voor bankhalijst en inbrekersrisico. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUB-verkeersinformatie. De files na de drukke ochtendspits lossen langzaam op. De meeste files staan nog rond Amsterdam en Utrecht. De opvallende files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Hoofddorp, 16 kilometer. Dat komt door technisch onderzoek. Na een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht... over de A12 en de A2. De A8, Zandam, richting Amsterdam... nog 9 kilometer fide voor Knoop en Koenplein na een aanrijding... maar de rijstroken zijn weer vrij... Op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Zevenhuizen en Reewijk 6... staat daar een kapotte vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook. Dan de A28, Hogeveen richting Zwolle. Tussen Staphorst en Zwolle-Noord, 10 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Blijf van vakbond De Unie. Leiders, vakbeweging, kom uit je schuttersputje. Nederland moet de diplomatieke banden met Suriname herstellen, vindt de SP. Italiaanse hogesnelheidstrein Vira ligt niet alleen in Nederland onder vuur. En het ochtendtumeur van Mart Smeets. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Maria de Beers is vanochtend in Leidsendam. Want er wordt topomzet verwacht bij de Nederlandse supermarkten. 1,4 miljard euro de komende twee weken. Twitter met ons mee, hashtag GMNL Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. Vakbondleiders Jaap Smit van, de, van het CMV, Ton Heerts van de FNV... en werkgeversbaas Bernard Wientjes van VNO-NCW... moeten over hun eigen schaduw heen springen. Want morgen is het sociale overleg tussen de bonden en het kabinet. Maar vakbond De Unie vreest weer eindeloos overleg. Reinier Kastelein, voorzitter van die vakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vreest u weer eindeloos overleg? Nou, dat is natuurlijk een beetje de routine. Hè? Uh, altijd maar weer even een, een afspraak maken voor een kop koffie. en dan verzanden in uh, uh, aftasten en verkennen. En uh, uh, ik hoop dat dat morgen anders is. Ja. Maar ik vrees van niet. Waarom vreest u van niet? Omdat, ja, zoals ik zeg, dat is gewoon de routine. En dan gaan we vooral maar even een beetje aftasten uh, waar we naartoe moeten en elkaar nog een beetje voorzichtig aankijken. En ik denk dat we inmiddels gewoon wel weten dat er een crisis is. En we weten inmiddels gewoon dat uh, jongeren niet meer aan een baan komen. En we weten dat 40-plussers moeilijk opnieuw een baan vinden als ze hun baan kwijtraken. Dus ja. we weten dat er crisis is. Ja. Dus laten we hem nu maar gaan oplossen. Maar goed, u zegt net zelf al, ze weten het. Dus dan gaan ze er ook wel iets doen. Ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Um, uh, voor mij is het uh, uh, toch steeds weer het routineuze kopje koffie en even een beetje aftasten en dan maar weer verdagen naar het voorjaar. En uh, uh, ik denk dat we nu gewoon heel concreet moeten, moeten uh, beseffen dat de volgende recessie, als die op ons afkomt, dat er dan massa ontslagen gaan vallen. En dat werkgevers niet meer in staat zijn om uh, werknemers nog langer binnen te houden zoals ze de afgelopen jaren geprobeerd hebben. Wat moeten ze afspreken deze heren? Nou, in mijn ogen zou het uh, heel goed zijn als het MKB... Hè, want dat is de echte banenmotor van Nederland... als het MKB gewoon makkelijk krediet kan krijgen. En als er makkelijk krediet is... dan kan er worden geïnvesteerd in innovatieve sectoren... waardoor er gewoon weer werkgelegenheid ontstaat. Ja. En dan hebben we het dus daadwerkelijk over die banen, banen, banen... waar Rutte het over heeft. Ja, maar daar gaan nou net de vakbonden niet over. En ook het kabinet niet, daar gaan de banken over. Uh, uh, dat klopt. En daarom zou je dus, uh, in, uh, uh, in die zin gewoon morgen het sociale akkoord uh, uh, of een sociale overleg uh, heel snel tot een akkoord moeten komen dat je uh, een, uh, het gaat regelen, dat het MKB dat krediet gaat krijgen. Want dat is waar werknemers op zitten te wachten. Ja, maar in, nogmaals, de vraag: het ligt aan de banken. Dus, uh, dus ze kunnen dat dan wel met z'n drieën met het kabinet afspreken. Maar als die banken zeggen. sorry, maar wij moeten onze eigen reserves opbouwen. Dat moet namelijk ook van Europa. Hè? Al die banken staan tegenwoordig ook nog extra onder toezicht. Ja, ik, ik, ik, ik snap dat u dit zegt, maar het is eigenlijk gewoon onzin dat er geen geld is. Nederland behoort tot de rijkste landen van, uh, van de wereld. En uh, in mijn ogen moet je gewoon zeggen dat bij tegenwind juist de vlieger omhoog gaat. Uh, het, het wordt gewoon tijd dat er nu gewoon stappen worden genomen... zodat er gewoon geïnvesteerd kan worden in innovatieve sectoren... en dat er gewoon werkgelegenheid ontstaat... waardoor jongeren makkelijker aan een baan kunnen komen... en, uh, en ouderen die hun baan de afgelopen jaren kwijtgeraakt zijn... ook weer makkelijker terug kunnen komen op de arbeidsmarkt... Ja. en ook daadwerkelijk tot hun 67's kunnen blijven werken. Er staat ook de woningmarkt morgen op de agenda. Wat moet er wat u betreft gebeuren op die woningmarkt? Nou, ik denk dat het uh, uh, heel belangrijk is dat er uh, uh, gezorgd wordt dat mensen gewoon financiële zekerheid hebben. Dus als als uh, jongeren nu gewoon een baan krijgen, dat ze dan daarmee ook perspectief krijgen om, uh, om een woning uh, te kunnen kopen. Maar daar heeft en... het kabinet net vorige week een maatregel genomen. Ja, maar die maatregelen zijn allemaal weer tijdelijk. En dan draaien ze het hier weer terug. En dan komt er weer een oproep om uh, um dingen toch weer anders in te richten. Ik denk dat niemand weet waar die nu aan toe is. En eigenlijk is mijn oproep dus... zorg gewoon morgen dat er heel duidelijk een visie ligt op de arbeidsmarkt. Zodat er weer geïnvesteerd kan worden. En dat werknemers gewoon weer een baan kunnen krijgen als ze die nog niet hebben. En als ze uh, weg moeten uit sectoren omdat werk verdwijnt... dat ze dan in ieder geval omgeschoold en makkelijker aan een andere baan kunnen komen. Ja, maar dan moeten die banen er toch zijn. En het is u toch ook niet ontgaan dat we weer in een krimpsituatie zitten economisch gezien. Dat, dat ben ik helemaal met u eens. Die krimpsituatie is er. Maar uh, je zult moeten investeren om uit die krimp te komen. En maar dan moet er nog ook dat... geld zijn. Er zijn heel veel bedrijven die uh, staan op het, punt van, op het punt van omvallen. Zeker in de bouw, als we het over de woningsector hebben. Ja, dat, dat ben ik helemaal met u eens. Um, dus dan kunt u uh, wel zeggen, ga uh, extra investeren. Maar dan moet dat geld toch ergens vandaan komen? Maar je zou je moeten afvragen of je dus alleen maar moet focussen op de regelgeving die er komt uit Europa. Of dat je gewoon eens een keer met wat, wat um, uh, visionair leiderschap uh, uh, naar je eigen land kijkt. En zorgt dat die um, uh, kredieten wat makkelijker verstrekt worden. En dat die banken die, die reserves op een andere manier uh, maar voor elkaar moeten krijgen. Maar de ja, Rb heeft ruimte nodig om. Uh, dat is de oproep om morgen daar in ieder geval een goede aanzet uh, uh, toe uh, te, te plegen. Maar en, meneer Kastelijn, no de, de vakbonden en de werkgevers gaan toch niet over het bankwezen? Um, uh, uh, meneer Kokkemand, het is natuurlijk heel eenvoudig... als we uh, uh, allemaal naar onze eigen uh, belangen blijven kijken... en alleen maar in onze eigen schuttersputjes blijven zitten... dan komen we nergens. Ik denk dat iedereen elkaar de hand moet reiken. En uh, um, uh, een paar weken geleden was er in één keer ook 250 miljoen uh, beschikbaar... om uh, te kijken naar uh, de, de WW. Uh, er is nou, geld genoeg. Dat is en bij mij... de WW weggehaald bij, uh, de, van de begroting van mevrouw Schultz. Dan... Dan moeten er kritische keuzes gemaakt worden om dat geld gewoon in ieder geval te krijgen. Volgens mij is er maar één prioriteit en dat is werk en werkzekerheid. Ja, Want en u dan gaat de economie weer aan de gang. En zegt u dan tegen de banken, dan moet je maar even wat minder reserves hebben... en je niks aantrekken van het verscherpte toezicht vanuit Europa... en van de kredietbeoordelaars die, die je dan gaan afboeken? Um, uh, dat is niet wat u mij heeft horen zeggen. Ik heb alleen maar gezegd dat er uh, uh, duidelijke financiële keuzes gemaakt moeten worden... zodat het MKW makkelijker krediet kan krijgen. En wellicht is er ook een andere manier om dat te financieren. Maar da dat is dan de inventiviteit dan ook van, van werkgevers en, uh, en, en de banken. Uh, waar het mij om gaat is dat die investeringsruimte er gewoon komt. En dan hebben werknemers ook gewoon weer het gevoel dat ja. er een perspectief geboden wordt. Goed. Tot slot, de bonden zitten vaak ook niet op één lijn, hè? Uh, uh, uh, dat is mij niet ontgaan. Nee. Het, nee. Dus ligt, ligt daar niet het eerste probleem dat dan eh, vanuit uw visie zou moeten worden opgelost? Nee, ik denk dat uh, uh, het heel helder is dat uh, de bonden het over één ding helemaal eens zijn. En de, dat is dat er gewoon werk en werkzekerheid moet zijn voor, uh, voor die mensen. En uh, dat je een aantal dingen dan ieder op zijn eigen manier met kleur lokaal wil invullen. Ja, dat zal altijd blijven. Maar ik denk dat we het over één ding eens zijn is dat er nu gewoon werk en werkzekerheid moet komen. Ik ken geen vakbondsvoorzitter die daar anders over denkt. Nee. René Kasterijn, voorzitter van vakbond De Unie. Vooruitblikkend op de polterdag van morgen. Ik dank u wel. Dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De democraten in Amerika willen een wetsvoorstel indienen... dat het bezit van automatische wapens verbiedt. Gaat de federale overheid daar wel over? Of beslissen de staten dat zelf? Dat is de vraag aan Amerika-deskundige Rut Oldenziel. De federale overheid gaat daar inderdaad wel over, over de, het afschaffen van semi-automatische wapens. Dat was al in 2004, 2004 hadden ze al zo'n wet en die willen ze dus opnieuw invoeren. Maar dan blijft er nog een heel veel mogelijkheden voor lokale overheden om de wapensbezit te stimuleren en mogelijk te maken. Zoals jachtgeweren, pistolen en dergelijke. Zodat dus het geweld van wapens daarmee niet is afgeschaft. Zo simpel is het dus niet. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Leidschendam. En daar is Maria de Beers. In het uh, magazijn van uh, Jumbo in Leidschendam. Um, er staat een hele grote gele vrachtwagen buiten, zag ik net. Komt iemand voorbij met een leeg karretje? Ik denk dat dat zo dadelijk helemaal vol gaat, hè? Erik uh, Jacobs, filiaalmanager. Ja, zeker. We zijn uh, volledig in de voorbereiding uh, van, uh, van de kerst. Dus uh, de handel die moet uh, inderdaad op tijd uh, en tijdig in de, handel, uh, in, de, in de winkel zijn. Heeft u nog extra personeel ingezet? Ja, ja, ja, ja, ja, zeker uh, richting de laatste dagen, richting kerst, dan, uh, dan, uh, dan doen we veel personeel extra inzetten om uh, alle vakken goed gevuld te houden. Uh, kerst valt dit jaar op een dinsdag. Uh, heel veel gemeenten in Nederland zijn aanstaande zondag open, u ook? Ja. Ja, wij zijn zondag ook open. We hebben altijd een avondopenstelling. We zijn het hele jaar door op zondag, dus geopend, dus ook met kerst. Ja. Ik ga even naar René Roorda van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel. Uh, deze topomzet, hoe belangrijk is die voor de branche? Die is, die is heel belangrijk voor de branche. Uh, wij verwachten dit jaar op een, op een kleine 34 miljard euro omzet af te stevenen. Een plus in de laatste twee weken van, van 4,6 procent. Dus dat is een, een absoluut record de komende twee weken. Een record dus, terwijl we horen alleen maar sombere berichten. Crisis, werkloosheid stijgt. Hoe kan dat? Nou, supermarkten zijn redelijk crisisbestendig. Mensen moeten toch, toch eten en, en drinken. En we zien met, met name met kerst ja, is er toch meer aandacht voor, voor kwaliteit, voor, voor variatie. Iets minder aandacht voor, voor prijs. Over het hele jaar heen zien we uiteraard wel dat er meer aandacht is voor, voor acties en, en promoties. Supermarkten spelen daar ook op in. Op, uh, op de economische situatie en op de koopkracht van, uh, van mensen. Uh, voor een deel met, uh, met huismerken uh, door het hele jaar heen. En nu, dus voor, uh, nu spelen we erop in met, met luxe maaltijdcomponenten. Dat mensen thuis een, uh, ja, een kwalitatief hoogwaardige maaltijd kunnen genieten met kerstmis. Ga ik nog eventjes uh, terug naar Erik Jacobs. Uh, wat is nou een topper hier? Een kerststopper in de winkel? Ja, voor, de, voor, de, voor de echte omzetmakers dan mag je het wel traditioneel zoeken. Dus uh, kijk naar de gourmetschalen en de varkenshaas, de, de biefstukken uh, met alle lekkere dingetjes die eromheen uh, gepresenteerd worden met kerst. Hè? Dus de en gaan ze verder. Dus we doen uh, gek, maar toch wel eigenlijk gewoon? Ja, gek, maar wel gewoon, maar wel exclusief. Hè? Dus, uh, uh, je mag het dus wel zoeken in de programma's die momenteel ook op tv zijn... dat we naar het exclusieve en het lekkere toezoeken met z'n allen. Nog even terug naar René Roorda. Uh, hoe belangrijk zijn deze twee laatste weken van het jaar voor de hele branche? Deze laatste twee weken zijn, zijn belangrijk uh, voor de branche. Uh, enerzijds een stukje klantenbinding. En anderzijds uh, ja, gaat er nu toch uh, assortiment langs de kassa uh, dat, mar dat margerijk is... Dus deze twee weken, een, een goede omzet, is, is belangrijk voor de supermarktsector. We zitten hier nu uh, op uh, dinsdag. We hebben eigenlijk nog een weekje te gaan tot kerst. Uh, hoe, hoe, hoe ziet u het uh, komende maandag? Nou, het wordt, wordt het een, gekke huis? Uh, nou, Het wordt een logistieke uitdaging. We zijn in ieder geval blij met het feit dat heel veel gemeenten supermarkten toestaan om op zondag open te gaan. We verwachten ook dat ruim 80% van de supermarkten in Nederland uh, zijn deuren open te zondag. Dat betekent dat we beter kunnen spreiden. De leveranciers... Uh, ...gaan ons ook beleveren, althans de supermarktorganisaties op zaterdag en op zondag... ...zodat we soepel in de richting van kerst uh, kunnen gaan. Uh, in de aanloop naar komend weekend, maar ook zondag en maandag. Was het moeilijk om die leveranciers over de streep te krijgen? Nee, het is een kwestie van goed overleg. Iedereen heeft in, uh, ja, in, in, in tijden van crisis, laten we maar zeggen, uh, uh, omzet honger. Ook, uh, ook de leveranciers. En vandaar dat we dat we samen met de leveranciers ons best doen om ervoor te zorgen dat uh, alle Nederlanders een, uh, een goed gevulde kerstdis hebben. Terwijl hier uh, de appels en de kiwis voorbij schuiven. Wat, wat komt er op die kerstdis? Tot slot? Op mijn eigen kerstdis bedoelt u? Nou, ik ga één dag ga ik uh, heerlijk gourmetten met de familie en de tweede dag uh, gevulde kalkoen, uh, haricover met kriltjes... en cipollata pudding voor de kinderen. Nou, eet smakelijk alvast. Dank u wel. Bijdrage dragen was stad van Maria de Marielle Beers. <lacht> Bent op de weg. Kijken om kwart voor tien even hoe het uh, nu is. met name op de A4 en de A44. Wijnand Zwaan van de ANWB, goedemorgen. Goedemorgen Sven. Ja, zo is dat. Ja, de files lossen wel langzaam op, maar niet op de A4. Want daar gebeurde een ernstig ongeluk. Daar belandde een auto in het weiland bij Hoofddorp. Tussen Hoogmaade en Hoofddorp, 16 kilometer verder nog. Technisch onderzoek duurt nog even. Twee rijstroken zijn dicht. Er was een omleiding via Utrecht over de A12 en de A2... Maar die gaat een beetje ten onder aan zijn eigen succes. Want daar staat nu 20 kilometer file tussen Reewijk en Knopens Oude Rijn. Op de A28 van Hogeveen naar Zwolle was een aanrijding bij Zwolle Noord. Er staat nog file tussen Staphorst en Zwolle Noord 6 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij. Dankjewel Wijnand. Sterkte dames en heren in de auto. Blijf vooral luisteren naar wat wij gaan doen. Straks namelijk. Italiaanse hogesnelheidstrein Vira ligt niet alleen in Nederland onder vuur. Maar eerst. 3, 2... Deze dag, 2004. Dames en heren, goedenavond. Ook van gewest tot gewest gaat vanavond natuurlijk niet voorbij aan deze speciale Koninginnedag. En we doen dat met een aantal reportages uit de provincie... die allemaal met het huis van Oranje en de feestelijkheden van vandaag te maken hebben. Ja, reportages uit de provincie. Ze waren jarenlang te zien in Van Gewest Tot Gewest. De allerlaatste uitzending was deze dag in 2004. Op het journaal Na was Van Gewest Tot Gewest... het langstlopende programma op de Nederlandse televisie. Jantine de Jonge presenteerde het maar liefst 17 jaar. Ik heb het heel erg leuk gevonden. En ik heb het ook uh, altijd een heel plezierig... Uh, goed gemaakt programma gevonden. Kloze Zander lijkt uh, erg in trek te zijn, want een groot deel van de jongeren vaart ieder weekend met de veerboot van Zuid-Beverland daar naartoe. En je ziet natuurlijk wel heel veel altijd van de grote steden, maar uh, in dit geval in het programma van Van Gewest tot Gewest ook uh, buiten de grote steden. Zo gaan we naar Sertogenbos, waar een zeer historische broederschap huist. We duiken terug in de geschiedenis. Met het verdwijnen van de eindredacteur, toen de tijd vanwege zijn leeftijd... en er een nieuwe ambitieuze nieuwe eindredacteur kwam... is het programma omzeep geholpen. We brachten ook een bezoek aan Marken, dat 30 april op een bijzonder kleurrijke en traditionele manier viert. O, bent van gewest tot gewest En uh, altijd een leuk programma. En jammer dat het afgelopen is. We waren in de Prinsessenhof in Weewaarden. op een Oranje- en een Ridder Arden tentoonstelling. Wat men ook over het algemeen prettig vond aan het programma. dat het ook een beetje rustig was. in plaats van een flits hier en een flits daar. Je mocht er naar kijken. Wat televisie natuurlijk toch eigenlijk. ook voor bedoeld is dat je er eens naar mag kijken. lijkt nee. Nice. U kunt van ons dan een reportage verwachten over een doe-het-zelf-expositie... in het Drents Museum in Assen, met als motto, maak uw eigen vuistbijl. Mensen herkenden mij ook, ja, en ook aan mijn stem. Dat is het verhaal van arme, maar ondernemende schapenboeren... die in de vorige eeuw te voet vanuit Venrij met hun kudde naar Parijs trokken. doe ik tegenwoordig? Um, nou, zeg maar op, gebied van, op mijn vakgebied uh, presenteer ik uh, in het land van Maas en Waal. dus eigenlijk ook een soort van Gewest tot Gewest. Ik zing in een koor. Jantine de Jonge over de laatste uitzending van Van Gewest tot Gewest deze dag in 2004. I got a man with two left feet. when he dances. I really think that he should know Ja, de The Buy Does Nothing. Het is uh, 7 minuten voor tien, u luistert naar de Caro op Radio 1. Het imago van de nieuwe hogesnelheidstrein, de Vira staat flink onder druk. Dat zijn ontgaan. Ik was even verdwenen. Goedemorgen, daar ben ik weer. K net alsof ik in de file sta. Het wieg, ben jij er wel? Ik ben er wel, ja. Heel goed, dan ga ik verder met de inleiding. De trein die rijdt tussen Amsterdam en Brussel-Zuid... komt met uh, allerlei technische problemen en wordt uh, flink beschimd. Zo wordt hij al de Aldi-trein genoemd. De producent komt uit Italië en heet Ansaldo Breda, als ik het goed uitspreek. Het Wicht, daar ben je weer. Uh, wat is dat eigenlijk voor bedrijf? Dat nou, waren eigenlijk twee grote bedrijven in de sector. Ansaldo, die zich bezig hield met de elektronische bestuursystemen... en Breda, die de toestellen maakte. En uh, ze zijn dan in 2001 gefuseerd... ...onder de vleugels gekomen van Finmechanica... ...en dat is de enorme grote holding ooit uh, van de overheid uh, ja, uit de metaalsector in Italië... ...en dat is nog steeds voor een derde in handen van de Italiaanse staat. Juist. En die fusie, is die over rozen gegaan of niet? Nou ja, je zou denken dat het een goed idee is hè, die twee bij elkaar te brengen... ...bestuurssystemen en uh, toestellen... ...maar het heeft natuurlijk ook het gevolg gehad dat... Uh, ...enerzijds het personeel zich niet meer zo direct betrokken voelde uh, bij het bedrijf. Uh, dat uitte zich dan weer in hele hoge percentages ziekteverlof. Uh, dat lag echt ver boven de 10 yeah. uh, Dat heeft er misschien ook mee te maken dat de bouwterreinen in Zuid-Italië liggen... ...op Sicilië, in Calabrië, in de, in de regio van Napels. En ook ja, twee bedrijven samenvoegen. Dat betekent dat je in één keer een hele batterij aan managers uh, krijgt... Yeah. En uh, die bleven daar ook uh, zitten, dus dat kostte ook veel geld. Uh, en ze ja. zijn eigenlijk pas sinds een jaartje bij, bezig met een uh, flinke reorganisatie. En nu is inmiddels een derde van de managers ook uh, verdwenen. Ja. het ziektezuim is teruggedrongen, maar dat is echt iets van het laatste jaar. Zeg, maar. zeg nou, leveren ze al die uh, trein uh, over de hele wereld? Uh, hebben wij er alleen te maken met dat uh, geëmmer? Of zijn er meer landen waar ze uh, met uh, problemen kampen? Nee, er zijn meer, meer landen, inderdaad. Uh, Denemarken is een heel groot en belangrijk en recent voordeel eigenlijk. Uh, voorbeeld, uh, er zijn uh, dieseltreinen geleverd in Denemarken. Dat hadden ze besteld in 2003, 80 treintoestellen. Ja. En dat is echt helemaal niks geworden, want dat was uh, nou, een offerte van 700 miljoen euro. Grote offerte dus. Die werden met veel vertraging uh, mondjesmaak geleverd. Toen ja. bleken ze ook niet door de keuring uh, te komen... Ze waren niet schoon genoeg, ze waren dieseltreinen. Toen het eenmaal was aangepast, toen konden ze eindelijk in 2009, 2010 gaan rijden. En toen bleek het remsysteem ook niet goed te functioneren. Oh. Uh, uiteindelijk hebben ze in Denemarken besloten... gewoon al die treinen van de rails te halen. En nu zijn ze nog bezig met rechtszaken tegen Antal Breda... Om, uh, ja, om hun geld terug te krijgen natuurlijk. Ja, Hadden wij dat hier in Nederland dan niet kunnen weten... als we een beetje beter om ons heen hadden gekeken? Nou ja, die, kijk, die Denen die hebben in 2003... De treintoestellen besteld bij Anfaldo Breda en Nederland heeft natuurlijk in 2005 besteld. De problemen in Denemarken bleken pas in 2009, 2010 te ontstaan, omdat ze ten eerste met veel vertraging zijn geleverd. Dus nee, dan ben je net te laat inderdaad. Nu blijken, nu, als je nu terugkijkt, dan zeg je van ja, er zijn de afgelopen tien jaar... Heel veel problemen geweest, met name met te laat uh, leveren. Dat heeft ook met dat ziektezuim te maken. Nou ja, daar staan allerlei uh, strafkortingen op. Dus nou ja, als dat gebeurt, dan moet Amsterdam Breda gewoon betalen. Dat betekent ja. dat ze ook uh, enorm in de rode cijfertjes zitten hier. Ze hebben enorme schuld, ze waren al bijna failliet. En wat ik zeg, ja, ze zijn eigenlijk net sinds een jaartje bezig de zaak weer een beetje op de letterlijke rails te zetten hier dan, met die reorganisatie. En het gaat nu een klein beetje beter. Maar eigenlijk ja, had het bedrijf al uh, een paar jaar geleden failliet verklaard moeten worden. Juist, goed. Nou ja, dan heeft het ook niet zoveel zin om uh, die treinen weer terug te sturen... en met een uh, haha, schadevergoeding te komen. Want dan kunnen ze dan waarschijnlijk niet betalen, of wel? Heel kort. Nee, nou ja, goed. Ik vind Mechanica is het moederbedrijf, heeft de afgelopen uh, drie, vier jaar... al twee keer 200 miljoen euro moeten pompen in ja. het bedrijf. Dus ze ja. hebben dat moederbedrijf nog wel boven zich. We hebben de Italiaanse ja. staat, die in ieder geval het bedrijf overeind wil laten. Dus ja, op de een of andere manier komt het wel weer goed, denk ik hier altijd. Edwig vanuit Rome. Dankjewel. Tot zometeen, dames en heren, naar het nieuws. KRO. Goedemorgen, Nederland. Kies KRO. Internet. Langs. Twitter. Kranten. Radio en televisie.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 Het nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite. Oom Jo had spontaan een krabwils meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke. Zo werd het waard.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 Te hard in de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor. Hou je aan de snelheidslimiet van 30 en 50. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Ja, ja, de Stergoudenlookie 2012 staat voor de deur. Dus wat is uw favoriete commercial? Ga naar Stergoudenlookie.nl en stem. Hoe zie jij de wereld voor je? Jij mag het zeggen. Wil je echt iets veranderen?